Je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leg lekker, lekker uit en zie je zelf! In circa Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In circa ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels. Circus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 In Zandvoort. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in zeer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 Welkom bij Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort, en iedere week neem ik u mee. Op een reisje terug in de tijd aan de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En als opening hoor u natuurlijk onze herkenningsmelodie van Louis Davids. Een opname uit 1928 met weet je nog wel oudje? Het is vandaag dinsdag 29 april 2014. Zometeen onderweg de Sunshines, Selma en Helma hebben klaarstaan. Maar eerst de Havenzangers was een Nederlandse volks- en feestmuziekband... uit de stad Apeldoorn. De Havenzangers werden opgericht in 1977... en afhankelijk waren ze gespecialiseerd in oud-Hollandse zeemansliedjes. De band is vooral in het Nederlandse snabbelcircuit bekend... maar heeft eind jaren 80 ook in de Verenigde Staten en Canada getoerd. Bekende nummers waren waarmee de Havenzangers zeer populair waren... waaronder onder andere de nummers Greetje uit de polder. Dat was uit 1979 daarbij de waterkant, ook datzelfde jaar. Nummer is oorspronkelijk van uh, Eddie Christiani En s'nachts na en 1983. En natuurlijk die grote hit. Trouw niet voor je 40 bent uit 1987. En ik heb een andere, iets minder bekende plaat. De Havenzangers, nu hier op CFM Zandvoort. Met Als in den vreemde. Wanneer ik in den vreemde Een Denk ik steeds zo ver van mij vandaag Ik zie dan ook het meisje Nee, voorbij is dan mijn hei Wees als de bruidsklok voor ons laat, want dan word jij mijn vrouwtje, mijn trouwe kamerad, als in den vreemde. schoonste orgelklanken toen zij daar met haar bruidig onderscheen en dit maakte in einde aan illusies op de trouwdag van Lily Mareen onderdrukt klanken snikken van ontroering en het was als klonk in afscheidsleer met Anne-Marie en daarvoor Selma en Helma. De, de trouwdag van Lily Marleen moet ik zeggen. De trouwdag van Lily Marleen. En ook hoor je nog de havens. met Als in den vreemde. De volgende dame is geboren in Bandung. Op 12 december 1941 is een Nederlandse chanchonier en actrice. We hebben het over Lisbeth List. Ze was actief vanaf 1962 en nog steeds is ze actief. Speelt onder andere piano. De eerste de jaren van haar leven bracht ze door in een jappenkamp. Omdat haar moeder korte tijd, zelfmoord, uh, korte tijd later zelfmoord had gepleegd... kwam ze na de oorlog met haar vader naar Nederland. En wat haar stiefmoeder haar niet accepteerde... lieten haar vader en stiefmoeder haar op zevenjarige leeftijd... achter na vakantie op Vlieland... bij het uh, vuurtorenwachtersgezin, List dat haar adopteerde. En in dit gezin heeft ze door nog een gelukkige tijd gehad. U hoort er nu, Lisbeth List met kinderen een kwartje. Dansen. De draaimolen draait of de tijd stil heeft gestaan. Hij gaan de paarden, de draaimolen gaat langzamer lopen. De baas van het spul schreeuwt zijn keelschoor. De hele morgen, zie elke middag, zie elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu drie keer? wil de hele morgen, kweel de hele middag, weer op bij je zee. Dan waren alle dagen vol geur en zonne De vogels zouden zingen. Zie je elke middag, zie je elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu drie keer? Het is niet veel. Het is nu te kort voor jou en mij. En ik deel, en ik wil. Mijn dag in drie, en met nee als ik je zie. Als ik je zie, al is het een keer of drie. Een keer een drie. waren de Voeraijo's met Ik zie je elke morgen. Ik zie je elke middag, ik zie je elke avond. En daarvoor je door met Marmer, Stijn en Staal vergaan. Natuurlijk bekend van het Duitse nummer Marmer, Stijn en En daarvoor hoort natuurlijk uh, Lisbeth Lisbeth Kinderen een kwartje. De volgende man is geboren in Amsterdam. Dat rijmt op 24 juni 1913 en is overleden in Hilversum op 10 juni 1991. Dat was Max van Praag, een Nederlandse zanger die vooral in de jaren 50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 was met haar gedaan? <klaas> Toen de grootvader was gegaan U leeft de tijd van weleer. Dat zand voert uit Zandvoort. Elke dinsdag via de lokale omroep.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 Dat is dat lied dat ik als meisje heb geluid.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 De blijde voorspelling kwam werkelijk uit. Zij werden de zilveren om en bruid. De man gaf zijn bruidje een klinkende zoen en zei precies als toen: Over 25 jaar zal ik jou nog steeds beminnen, Ook al hebben we haar, want we blijven. Binnen. Over 25 jaar komen wij met onze kinderen voor aan feest bij elkaar als het gehouden paar. Over 25 jaar. Bij elkaar als het paar. Over 25 jaar. Over 25 jaar. Dat waren de Ramblers met over 25 jaar. En daarvoor Annie de Reuver, het Harmonica Jim en de volgende band. Of het is eigenlijk een orkest? Het orkest zonder naam. Het was een Karo Radio orkest in de jaren rond de jaren 50.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 als voor het eerst iets van het voorjaar komt. marie -Coleen. Oh Ik hoop maar dat jij straks beseft. De nacht. Steeds weer zijn smokkelwaar de grens overbracht. Klein was het smokkeloor en groot het gevaar. Zo is het leven van een smokkelaar.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 TfM Zandvoort, iedere week op de dinsdag wordt dus hier een uur lang... van 11 tot 12 een reisje terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Oftewel de echte oud-Hollandstalige muziek... Koor de twee jantjes met de smokkelaar... en daarvoor de zangeres zonder naam met jaloezie. De trekvogels kwamen voorbij, kleine schooier... en ook zwarte recorduur met mijn wiegje was een kissie en het zit erop. En als u nou denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren. Of u hebt een deel gemist. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2. Kunt u het programma nogmaals beluisteren. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Onder andere Eddie Christiani. Met Kom weer naar huis. Mijn eerste straatzangers met Aan het Strand Stil en Verlaten. En ik zeg misschien tot volgende week. En anders zeg ik tot ziens. Aan het strand stil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 and Je oude stoel staat klaar, bij het raam. Steeds denk ik, kwam je mij. En fluister even zacht, naam. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. meer. ZFM. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...